9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. VVD-lijsttrekker Rutte noemt de opkomst van de PvdA in de peilingen... een gevaar voor Nederland. Rutte wijst in een vraaggesprek met de telegraaf... op de gevolgen van het PvdA-verkiezingsprogramma... die in zijn ogen een bedreiging vormen. Minder wegen, minder banen, meer wachtlijsten. Het CDA zal een linkse coalitie niet aan een meerderheid helpen. Dat zei CDA-leider Buma in het RTL-programma Wat kies Nederland? Buma ziet het meest in een coalitie van het midden. Een nieuwe samenwerking met de PVV heeft hij ook al uitgesloten. Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven neemt maar langzaam toe. Er kwamen vorig jaar wel vrouwelijke commissarissen bij, maar geen bestuurders. Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht van de Nijenrode Business Universiteit. Het aantal vrouwen in topposities steeg van 9,1% in 2011 naar 10,4% dit jaar. Die stijging komt dus helemaal voor rekening van het toegenomen aantal vrouwelijke commissarissen. Bij een schietpartij in een café in Schiedam is een man om het leven gekomen. Dat gebeurde iets voor middernacht aan de Lange Kerkstraat. Over de aanleiding is nog niets bekend. De Schiedamse politie heeft een man opgepakt die agenten belemmerde bij hun werk. Voor de schietpartij zelf is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Lance Armstrong is niet welkom op de marathon van Chicago. De oud-wielrender had plannen om op 7 oktober mee te lopen... om geld in te zamelen voor zijn kankerbestrijdingsfonds maar de organisatie van de marathon zegt dat Armstrong niet mag meedoen... omdat hij door het Amerikaanse antidopingbureau levenslang is geschorst. Die schorsing geldt niet alleen voor wielenwedstrijden... maar voor alle wedstrijden in de Verenigde Staten... die worden gecontroleerd door het Amerikaanse antidopingbureau. Het weer. De dag begint op sommige plaatsen grijs... maar later schijnt overal de zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer... maar daarna neemt de kans op buien toe... En wordt het geleidelijk wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Geen q maar minder stallen. Kies Partij voor de Dieren. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Alleen vandaag en morgen nog kunt u naar het kampeerevenement van het jaar met gratis entree en parkeren. Doordrecht open. Diverse merken tonen hun nieuwste modellen caravans en campers. Voor meer info surf naar www.doordrechtopen.nl. Dit was lekker weg in eigen land. Dit is Radio 1. Tros New Show. Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Drie minuten over, negen exact. Welkom terug bij de Nieuwsshow. In dit uur aandacht voor de introductie van de vijfde generatie iPhones. Wat is er bijzonder aan en hoe worden ze gemaakt? Een robotpak gaan we het over hebben waarmee verlamde mensen weer kunnen lopen. En een bizarre strafzaak tegen een presidentskandidaat in Rwanda... met behoorlijk wat Nederlandse banden. Goed, maar we beginnen met een moeilijk gesprek. De zorgkosten worden voor iedereen hoger de komende jaren. Dat is het eerlijke verhaal. Zo vertellen politici ons voortdurend in de verkiezingsdebatten. Mensen worden ouder, de vergrijzing komt eraan... en de medische ontwikkelingen volgen elkaar in recordtempo op. Aan dat alles hangt een prijskaartje... waarbij dan ook direct de vraag gesteld wordt... is elke ingreep wel noodzakelijk? Zeker als je op je negentigste nog twijfelt over een open -hart operatie of op je vijfentachtigste over een nieuwe heup. En met wie kun je dat soort dingen beter bespreken dan met een vertrouwenwekkend persoon als de huisarts? Daarvoor pleitte de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging deze week. En dat is Steven van Eijk. En onze gast, die is huisarts. Dat heb ik net verkeerd gezegd. Peter Leusink, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe vaak voert u dit soort gesprekken eigenlijk met uw patiënten? Um, gelukkig niet vaak. <laughs> dat zijn inderdaad lastige gesprekken. Ja. Uh, nee, gelukkig niet vaak. Nou, toch. Nou ja, kijk, één keer per week. Één keer en een paar weken, heb je toch al dit soort gesprekken. Hoe gaat het dan? Nou, kijk, het gaat erom, er zijn mensen met kanker... of uh, mensen inderdaad die oud zijn in verpleeg, of naar een verpleeghuis gaan... waarbij je nog eens opnieuw moet overwegen van... ja, de behandeling die u voorstond, is dat nou wel, wel zo zinvol? Maar het rare is dat mensen dat zelf vaak ook wel aanvoelen. Het is ook vaak dat mensen bij ons komen en zeggen van... God, dokter. Uh, vorige week was ik bij de specialist en die vond het nog nodig dit of dat. En ik heb geen zin in die en ik leidersweg. ik heb eigenlijk geen zin meer in die leidersweg. Wat vindt u? En dat vind ik eigenlijk opvallend. Dat mensen zelf ook bij ons komen. Dus het is niet alleen een initiatief vanuit ons... dat wij nu met het vingertje moeten gaan wijzen op de hoge kosten... en onze huisartsenpraktijkers moeten screenen van... Wie, wie hebben allemaal overbodige zorg? Ik, ik zie juist een beetje ook de omgekeerde beweging. Mensen gaan nadenken en zeggen van ja, is het allemaal nog wel zo nodig? Maar mensen maken zich misschien toch ook wel zorgen. Ik kan me bijvoorbeeld mijn eigen vader, hij leeft niet meer... destijds heeft hij een nieuwe hartklep gekregen... en ja. toen werd er gezegd, hartklep gaat tien jaar mee... Ja. En toen was al, al die tijd was die, maakte hij die zich zorgen. Hij dacht straks moet hij die klep vervangen en dan vinden ze mij te oud. Ja, precies. Ik denk ook dat de, als dat de suggestie is geweest van Van Eyck... dan heeft hij dat niet bedoeld te zeggen. Ik denk dat namelijk leeftijd is geen goed criterium. En dat weten we allemaal uit onze directe omgeving... maar dat maak ik ook mee in de spreekkamer. He, je hebt een vitale man of vrouw van 85... op je klompen aanvoelt, die wordt 100. He, en dat, nou... Maar je hebt ook die, die 65 of die 70 uh, hè, met diabetes, hartvaartziektes... Die zit in een scootmobiel, die heeft overgewicht, waarvan je op je klompen aanvoelt. Die heeft nog drie of vier jaar te gaan. Hè, dus leeftijd is daarin geen criterium. Dus wat je moet doen is op maat een gesprek ja. aangaan. Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig, want de ene zegt dan, ja, maar hè? als leeftijd geen criterium. Leeftijd is namelijk wel een prettig duidelijk criterium. Ja, voor wie? Mogelijk voor de beleidsmakers, zorgverzekeraars, politiek. Hè, want die kunnen daarmee de zorg sturen, zoals dat heet. Hè. Nou. Zijn kwaliteit kwaliteitsindicatoren. Maar ik denk, ik denk dat niet. Ik denk niet dat we die kant op moeten En de mensen die u noemt, die zorgverzekeraars, de politiek enzovoort, die leggen het een beetje toch aan alle discussies, als je tenminste uh, aan de zijlijn <lacht> en luistert, ja. uh, een beetje bij u toch neer van dat jullie dan eigenlijk dan toch maar dat, die, ja, die, die weg moeten voorbereiden voor die specialisten. Ja. Dat die niet elke keer in de wachtkamer met dit soort discussies Klopt. komen. Ja, dat voel ik ook wel een beetje aan, maar eigenlijk doen we dat al. Hmm. Huisartsgeneeskunde is niet altijd Anders dan relativeren en um, met mensen is in gesprek gaan, um, is het allemaal wel nodig, uh, wat u wil. Maar het gaat om, uiteindelijk om de kwaliteit. Ja. Iemand uh, die nog maar een levensverwachting van, van, in, van een drie kwart jaar heeft, een, nog een chemo aanbieden, dat is geen kwaliteit van ja, leven. Ja, maar goed, er is nu ja. natuurlijk een extra argument bijgekomen, namelijk het financiële ja, argument. En nee, en dat okay. is natuurlijk een ander argument. Juist, er komt nu een argument bij, maar eigenlijk doen we dit al, altijd al als huisarts? En dat is het kwaliteitsargument. En nu fietst de LAV met met verkiezingen in aantocht natuurlijk hierin. En dat begrijp ik ook wel. Om onze beroepsgroep nog eens even te laten zien... en ook aan de VVD te laten zien... van hoor eens, als jullie straks weer in de, in de politiek komen... Ja. die eerste lijn was al goedkoop en kan goedkoop blijven, nee. hier en hier en hierom. Ja, dus ik denk dat het een strategische zet is om nu die discussie aan te gaan. Maar ik denk niet dat hij heeft bedoeld te zeggen... Van, dat uh, de kosten een argument moeten zijn... Uh, om iemand geen heup meer of een chemo aan te bieden. Nee, maar goed, je doet dat het dat niet is, omdat dat je die de... kwaliteit... Maar dat is wel even... wat van u gevraagd wordt. Um, dat hangt er vanaf. Kijk, uiteindelijk zal de politiek of de zorgverzekeraars de kaders bieden. Uh, tien jaar geleden moest ik allemaal machtigingen schrijven voor rollators. Nou, nu moeten mensen het zelf aanschaffen. Een beetje ben ik er wel blij om, want al die briefjes, ja, nou goed. Maar die discussie heeft nu buiten de spreekkamer plaatsgevonden. En het besluit is elders genomen. En dat is het kader. Uh, ik hoop dat het kader zal zijn dat de politiek of zorgverzekeraar zeggen van nou, die kwaliteit van zorg rondom uh, terminale leiden of palliatieve zorg, wat dan ook, die hoort bij de huisarts thuis. Dat leggen we niet bij de tweede lijn neer. Of als je bij de tweede lijn neerlegt... moet de oncoloog dat samen met de huisarts doen. En dat kan natuurlijk... Ja, daar kun je, kun je beleid over vormen. En, en wie is de tweede lijn in dit verband? De, de specialist, de oncoloog. Ja, ja precies, met, met al zijn dure behandelingen. Die soms heel zinvol zijn, maar soms ook niet. Ja. En uh, nou, ik denk dat het wel goed is dat je daar beleid op maakt. Of dat daar... Uh, ook financiering opkomt. En dat heeft denk ik ook Van eigenlijk ook wel bedoeld te zeggen. Ja. van um, Stimuleer nou die huisarts om daar wel... misschien nog extra aandacht aan te besteden... of met die patiënten in gesprek te gaan. Ja, ik, ik, ik, zie hier, ik kreeg hier even de, een, een bericht binnen over een onderzoek... dat het is uh, gehouden uh, door het programma Debat op 2... waaruit blijkt dat een grote groep ouderen vindt... dat er een rem moet komen op zeer dure zorg... in de laatste levensfase. Ja. Dat is toch, toch wel... Uh, ja. Ja, interessant eigenlijk. Dat is heel hè? Want interessant, 39% ja. procent, uh, is dus voor een beperking van zeer dure zorg ja, in de laatste fase. Het en dat zijn dus mens... ouderen zelf. Dat ouderen zelf. Ja. Ja, zo begon ik geloof ik ook met mijn ja. inleiding. Die, die komen naar mij toe. En die, die voelen dat zelf ook wel aan. Die willen ook niet oneindig in een ziekenhuis. Of zij zien ook hoe je uh, zwaar dement kunt eindigen in een verpleeghuis. Dat vooruitzicht, dat hebben ze niet meer. Mensen willen, hebben soms de behoefte om te stoppen met het leven. Maar is dat anders dan pakweg vijf jaar geleden? Ja, ik denk het wel. Wat komt dat? Nou, ik denk dat mensen zich meer bewust gaan worden van de kwaliteit van leven. Kijk, langzamerhand we, is die maakbaarheid van, van, van het leven in een zodanig stadium... dat we bijna allemaal gemiddeld 80, 85 kunnen worden. En de leeftijdsverwachting van mannen stond vorige week weer in de krant. Die is ik weer in de omgestegen. En, um, maar mensen gaan zich nu realiseren van ja, het gaat niet om het aantal jaren... Ook om het aantal goede jaren. Maar is dat He, dus een, is een het... soort langzaam bewustwordingsproces, bewustwordingsproces wat nu een beetje aan het denk... uitkristalliseren ja, is? Dat denk ik wel. En mensen zien ook de nadelen van um, de, de, de, de, de, de zogenaamde optimale zorg. He, dat we mensen wegstoppen um, in verpleeghuizen terwijl als ze aan een griepje waren overleden. Dan was dat misschien, was dat misschien beter een, geweest. Een zegen geweest. Ja. Daarom moeten we ook stoppen met vaccineren van ouderen in verpleeghuizen. Maar, maar dat zeiden. Nou, ja, maar, ja, vind... maar nog niet zo lang geleden uh, was het echt een criterium... of je huisarts bereid was je redelijk makkelijk naar het ziekenhuis door te verwijzen. Die jaren, ja of nee. Ja. Eh, als, als je het niet deed, dan zag je gewoon een andere huisarts. Ja. Is die discussie aan het veranderen dan? Die discussie is wel wat aan het veranderen. Ik denk dat huizen ook, huisartsen ook zich iets meer gesteund voelen door... Door, door, door dit tijdsperk hè, om, om, om nee te zeggen of om die discussie aan te gaan. Kijk, een huisarts gaat er uiteindelijk nooit voor liggen. Dat gebeurt nooit. Nee, ja. dat is als de patiënt zegt, nee. ja, maar ik wil het per se. Ja, ja. als iemand echt per se naar uh, nog een chemotherapie wil. Ook okay. al weet je, dat kan misschien hooguit een paar maanden ja, extra leven. precies. Maar als dan over een paar maanden het eerste kleinkind wordt geboren. Dan krijgt hij hem. Dan krijg ik een brok in mijn keel en dan krijgt hij hem. Ja, ja. En dat gebeurt ook bij die oncoloog. En dan wordt er niet naar onkosten gekeken. En, en, en maar als, het als is er geen kleinkind komt. Sorry. Nee, <laughs> dan dus krijgt het nee, maar natuurlijk ga je dat gesprek aan. Maar ja, nee, uiteindelijk is de patiënt die het laatste woord heeft. Ik ga er niet voor, dat, dat kan niet. Vergoeden verzekeringsmaatschappijen gewoon ook te veel? Um... Ja, dat hangt er maar vanaf. Ja, wat is veel? Ja. ja, dat is... Uh, nou ja, er is wel in deze hele discussie, zeker in het begin van die discussie... vaak gesteld dat het eigenlijk onbegrijpelijk was... dat die verzekeringsmaatschappijen daar niet eerder over aan de bel hebben getrokken. Ja. Nou. Uh, ja, ik denk dat... De, maar goed, dat geldt voor zoveel domeinen binnen onze maatschappijen. De sky was the limit. De afgelopen tien jaar. Ik denk dat we nu de laatste drie jaar ja, gaan realiseren zo, dat het anders moet. Ja, maar die kwam maar ook amper rond stuggen. Ook. Die moesten jaarlijks echt hun, hun premies verhogen. Dus die hebben het probleem heus wel gevoeld. Ja, nou goed. Die discussie kan ik niet helemaal overzien. Daar, daar ben ik niet helemaal in thuis. Maar ik denk... Zoals het zoals soms zei, ik weet het nog goed van een paar jaar geleden... dat er een verzekeraar kwam in onze regio en die zei van... huisartsen, hebben jullie niet nog wat projecten? Want er ligt nog geld op de plank. Oh ja? Er was nog ergens een potje, en dat was dan wel een gereserveerd potje... of een gelabeld potje, of hoe je dat ook noemt... van, kunnen we niet een projectje doen? Want er ligt nog geld op de plank. Dus nou ja, goed, dat, dat, dat is een hele lastige discussie. Daar ben ik niet maar, helemaal in thuis. Maar, maar dat geld zal wel weg zijn zo dus langs toch? Mm, ik weet het niet. Nou, de huisarts van onze eindredacteur die zegt... we moeten gewoon de privéklinieken afschaffen... want die, die uh, opereren zich helemaal suf en die verdienen ja. heel veel. En, ja. en uh, ja. Ja, daar gaan ontzettend veel uh, geld naartoe. Wat vindt u? dat Misschien een beetje heel cru gezegd, maar het idee? Uh, ja, ik, ik denk dat daar wel een rem op kan komen. Ja. Ook omdat het verwachtingen bij mensen schept... die je niet altijd kunt realiseren. En, en dat je als huisarts ook niet eigenlijk... Dat zijn eigenlijk niet onze partners. Onze natuurlijke partners zijn toch die specialisten in ziekenhuizen. En specialisten zien ook heus wel... Dat ze moeten samenwerken met de eerste lijn, met de huisarts. Ja, maar je hebt ook heel veel mensen die bond. zowel in privéklinieken werken als, uh, als bij universitaire ziekenhuizen. Die heb je ook. Ja, die heb je ook, ja. maar ik, ik heb daar geen lijntjes mee. Nee. En, en mensen kunnen daar vrij naartoe, naar die privékliniek. Dus laten we in godsnaam uh, ziekenhuizen en eerste lijn, laten we met, met elkaar die zorg organiseren en met elkaar om tafel gaan zitten. Ik denk dat dat veel beter werkt. Um, uit onderzoek bleek dat het merendeel van het zorgpersoneel klaar is met die marktwerking. Kunnen we u daar ook onderschatten? Ja, absoluut. Ja. ja, dat werkt niet. En met mij vind ik 80, 85%, procent, de enquête vorige week. Wat grappig, want ja, er is, is mee natuurlijk. Hè, om dat te doen, ja. want het zou, het zou beter worden. De wachtlijsten zouden verdwijnen en het zou goedkoper worden. Ja. Dat de politiek, maar ja. de artsen zelf hebben dat nooit gewonnen. Nee. Dat... nee, maar goed, dat was ook een rituele dans. Nou, ik weet niet. Nee, want wij, wij, wij zagen heus al wat daar gebeurt. En we zagen ook al wat de zorgverzekeraars wilden. We zagen al wat er ging gebeuren en we hebben gelijk gekregen. En, en nu wordt er dan gedreigd met de, he, de wachtlijsten... Dat een reëel, uh... Dat weet ik niet. Daarvoor ken ik eigenlijk nee. het, uh, de, de programma's onvoldoende nee. om, om dat ook uh, realistisch. Dat, dat weet ik niet. Maar er wordt dat zijn terecht gezegd. Van, nou, ik... Als die linkse partijen, als die plannen uh, ja. bewaarheid worden, dan, dan komen de wachtlijsten er weer. Ja, ja nee. Ik, ik zie dat denk ik niet zo snel gebeuren. We weten langzamerhand wat, wat daartoe heeft geleid. Uh, kijk dat het goedkoper moet. Maar ook anders kan, dat is wat anders. En uh, in die zin uh, staan de neus langs man wel dezelfde kant op. Ook de zorgverleners zelf. He, en dat. Uh, dus in die zin, zin heb je wel een nieuw. Een nieuw um, hoe heet dat, een nieuw nieuwe moraal, om het zomaar te noemen. En, uh. Als je nu terugkijkt, is het curieus dat dit uh, uh, financiële argument eigenlijk nu pas ingebracht ja, is ja. in die discussie in een zo laat stadium. Ja. Terwijl die, die, die problemen waren natuurlijk volgens mij voor het hele veld aan iedereen al wel duidelijk. Zijn er nog meer van die dingen waarvan u denkt... Goh, daar zou je eigenlijk nu gewoon dat in die discussie moeten brengen? Want ja, het is evident, maar ze hebben het er niet over. Uh, ja, nou ja, dat is denk ik met name hoe we met onze plegerspatiënt omgaan. Goed, die discussie popt af en toe ook op, hè. Van is dat wel... Uh, moeten we het daar zorgen? Moeten we niet meer... Uh... Ja. Moet daar niet meer in juist in geïnvesteerd worden... In, in de kwaliteit van die zorg? Van die zorg, ja. ja. ja. Nou ja, goed, dat is ja. een discussie... Die je, je kan hem en nu al het uitrekenen. Het, over, over vijf uh, jaar is het de belangrijkste discussie... in de hele gezondheidszorg. Dat, dat denk ik ook. Ja. En ik denk dat je daar nu al mee kunt beginnen. Van hoe we... Uh, moet, ja, nou goed, ik denk dat je daar ook... veel meer aan de rem kunt trekken. En dat je veel meer... Uh, en uh, cure, dat, dat hele cure-principe moet je daar verlaten. Terwijl dat af en toe toch nog wel, wel gebeurt. Wat voor principe? Het, het, het verschil tussen care en cure. Je moet niet meer genezen. Cure, okay. is, is zorg en cure is genezen. Ja, ja, ja. Oh, zo zorg. heet dat. Ja, ja. Ja, Goed, dat geeft niks. Ja. Uh, we leggen het gewoon even uit. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Ja, we gaan uh, daar vast in de toekomst nog vaker over spreken. Huisarts Peter Leusink hoorde u over de toekomst van de zorg... en of iedere ingreep uiteindelijk wel plaats zou moeten vinden. Als u er meer over wilt weten, kunt u op onze site kijken. Nieuwsshow.nl. Dankjewel. Ja. Voor de zoveelste keer werd gisteren de uitspraak... in het bizarre strafzaak tegen presidentskandidaat Victoire... in Gabire in Rwanda verdaagd. Het was vandaag een heel klein artikeltje zag ik in de Volkskrant. Wat kan mij er daar eigenlijk allemaal schelen, zult u denken... maar daar denkt de Nederlandse advocaat Jan Hofdenk toch echt heel anders over... want de link met Nederland is namelijk groot. Ze werkte in Bieri hier vele jaren als accountant... en hielp Nederland Rwanda echt behoorlijk ruimhartig... met het verzamelen van bewijzen tegen haar. Onze gast... Jan Hofdijk dus pleitte onlangs nog voor het tegenovergestelde. Namelijk gewoon het gevangen zetten van de huidige president Paul Kagame. Goedemorgen, meneer Hofdijk. Goedemorgen. Echt onbevoordeeld kunnen we u niet noemen, hè? Nee, maar het heeft, geen, het heeft niet te maken met, uh, met mijn opinie... maar het heeft te maken met de feiten. Oh. Gek, dat hoor je advocaat wel meer zeggen. Nou, nee, sommige advocaten hebben echt ook uh, uh, uitgesproken meningen... maar in dit geval uh, zijn er... Allemaal rapporten die geschreven zijn door uh, onafhankelijke organisaties... die ten aanzien van Paul Kagame wel aangeven... dat hij goed is voor een paar miljoen doden. Laten we even teruggaan naar de basis van het conflict. Het. Rwanda het. Uh, Moest je het even kwijt. Nee, ja, ja, dat, nou, dat is gelukt. Uh, twee bevolkingsgroepen door Hutus en Tutsis. Legt u het nog even in één zin uit? kan er nog niet? nog een derde die wordt altijd vergeten... dat maak ik mezelf nog wel sterk voor de twaas. Dat oh. zijn de... Uh, Pygmeën, zeg maar, wat kleinere, wat kleinere bevolking van uh, Rwanda. Ja, het probleem is dat, uh, dat die tegenstelling heeft, uh, als je het heel breed ziet, geleid tot de slachting in 1994. De Hutu's hebben toen, uh, heel uh, kort gezegd, uh, tot Tutsis achterna gezeten en daar zijn heel veel miljoenen doden gevallen. Maar wat er altijd vergeten wordt, is dat de uh, gematigde Hutus voor een groot deel ook zijn uitgemoord. En dat er dus eigenlijk geen onderscheid gemaakt kan worden... tussen deze twee rassen, omdat er zelfs ook niet eens... duidelijke kenmerken aan te geven zijn... wanneer iemand een Tutsi of een Hutu is. Maar speelt nou, die... dat een rol bij deze hele kwestie? Nou, in zoverre dat het opgegooid uh, is door Kagame... die maakt er heel duidelijk wel een tweestrijd van... tussen de Tutsis en de Hutus. Want en Kagame hij... is een Tutsi? Kagame is een Tutsi. En mevrouw Inghabir is een Hutu. <laughs> ja, ja zo, nou. eenvoudig, zo eenvoudig is het inderdaad. Ja. Maar uh, het, het is veel ingewikkelder omdat uh, uh, Kagame heeft gezegd: er mag niet meer over rassen gesproken worden. Hmm. En als je het hebt over Hutus dan, uh, en, en Tutsi's, dan, dan uh, maak je jezelf schuldig aan een strafbaar feit. Maar heb ik dan nou goed begrepen dat mevrouw Inga Bieren uh, uh, veroordeeld wordt voor zaken uh, die hebben plaatsgevonden? Maar eigenlijk, heel, toen was ze in Nederland. Uh, wat is klop, nee, 94, nee, nee. Was, ze was in Nederland. Nederland. toen die slachtingen plaatsvonden, was ja. ze toch ook helemaal niet daar? Of wel? Nee, de slachtingen, daar wordt ze ook niet van verdacht. Zoals in Nederland voor een begrafenis, hoe cynisch kan het zijn? Maar zij wordt verdacht van uh, een genocidaire ideologie. Dat betekent dat zij onderscheid maakt tussen Hutus en Tutsis... en dat ja. toen zij aankwam op het vliegveld... heeft zij een toespraak gehouden bij het monument van alle slachtoffers... en heeft zijn lans gebroken voor, ook familieleden van hij die vermoord zijn, gematigde Hutus... Maar weet je wat ik zo gek vind? Zij is dus presidentskandidaat in Rwanda, maar tegelijkertijd heeft ze haar halve leven in Nederland gewoond. Ja, dat is uh, op zichzelf ook een van de argumenten van uh, haar tegenstanders, die zeggen van nou ja, ze heeft helemaal geen band met, uh, met Rwanda. Maar zij is gekozen door alle oppositiepartijen gezamenlijk, als zijnde de presidentskandidaat. Misschien ook omdat ze vanuit het buitenland uh, de zaak bekeken heeft. Maar dat komt natuurlijk wel vaker voor: dat uh, landen die ge, uh, geleid worden door een dictatuur, de, door een dictator, dat daar de mensen van buiten het land uh, meer vrijheid hebben om politieke partijen te organiseren. En dat is in haar geval ook zo, want de politieke partijen die ze buiten Rwanda had, heeft ze nog niet kunnen oprichten in Rwanda. Daar zijn voortdurend uh, wetten en Praktisch bezwaren tegen hem opgeworpen. opgeworden. Wat is de Nederlandse betrokkenheid geweest? Want uh, ik zei in die vortex dat Nederland flink aan mee had geholpen om bewijzen ja. te verzamelen. Waar gaat dat dan over? Nou, ja, kijk, het probleem is dat Nederland natuurlijk met alle westerse landen antiterrorismewetgeving anti-terrorisme wetgeving uh, omhelst heeft. En als een land roept dat er sprake is van terrorisme, dan zijn ze eigenlijk genoodzaakt om mee te werken. Ze had, het had ook wat minder gekund. En toen hebben ze een stuk of dertien agenten van de ene dag op de andere dag toegelaten... in het huis van uh, uh, Victoire, waar nu haar man en twee kinderen woonden. Uh, en die hebben het hele huis ondersteboven gehaald. En het meest onzinnige dingen meegenomen. En het gevaar is, en daarom heb ik me er ook tegen voorzet... dat zelfs kladblaadjes, kindertekeningen, al die dingen die ze meegenomen hebben kan worden omgevormd door de uh, uh, Rwandese justitie tot bewijsmateriaal. En gebeurt dat ook? Oh ja, zeker. Op een gegeven moment kwam in het proces een, uh, een militaire tak naar boven... die zij zou hebben opgericht waar je nog nooit iemand van gehoord had. En die had Kagame zelf bedacht. En hij had er ook mensen bij bedacht... die verklaringen aflegden die totaal niet klopten. Maar goed, zij woont dus sinds 1994 in Nederland. Ze heeft hier dus ook gewerkt. Ze spreekt ook Nederlands, hè? Ja. ja, ja, ja. ja. Ze ja. besloot in 2010 terug te keren om president te worden. Dan denk ik dat ze misschien dan ook wel een tikje naïef... om te nee, denken nee, dat je nee, daar nee. met open armen ontvangen wordt. Nou, nee, het was niet zo naïef. Ze heeft zich ontzettend goed voorbereid. Ze heeft ongelooflijk veel steun ook van Afrikaanse leiders gehad. Ze heeft Obama als een van de eerste... Uh, ontmoet Toen hij net verkozen was tot president van Amerika. Ze heeft een ongelooflijk indrukwekkend netwerk. Zij is echt uh, met grote uh, meerderheid van stemmen op het schild gehezen om uh, oppositieleider te worden. En zij heeft gewoon guts uh, om. Uh... Ja, maar goed, zodra ze daar aankwam, is ze dus vastgezet. Nee, nee, nee, nee. Het nee. heeft nog een niet. paar maanden oh. geduurd. Zij heeft een toespraak gehouden bij dat monument. Die toespraak is overigens bij de rechtszitting nog een keer. Uh, uitgezonden en daar zijn toen een groot aantal mensen juichend opgestaan. Dus er is behoorlijk wat steun voor haar. En ja, ze heeft een enorm risico genomen. Er was een mogelijkheid uh, dat ze nog kon ontvluchten op het moment... toen na een paar maanden bleek dat ze zou worden aangehouden. Maar daar heeft ze toen geen gebruik van gemaakt. Dus ja. heeft, ze zoekt wel het, uh, zoals we dat dan noemen, het uh, nelson Mandela uh, scenario ja. ja, maar goed, ze, ze zit daar dus nu nog steeds vast. Ja. En ze. En dat proces, dat wordt steeds uh, verdaagd. Nou, we hebben nu zelf gevraagd om uitstel van uh, de uitspraak... omdat er nog een tussenuitspraak komt over die rare genocidaire ideologie. Ja. Uh, dat is niet zo omdat de regering dat graag zelf wil... maar de regering staat natuurlijk ook onder druk van internationale organisaties. Ja. Maar goed, die Kagame... U zegt van, nou, die speelt vals spel in dit geval. Toch? Vals spel, en het is dus een boef, en hij moet opgesloten worden. Opgesloten worden. Maar de, terwijl deze man juist in het Westen veel lof heeft geoogst als degene nou. die dat door de bloedige genocide verscheurde land weer enigszins ja, wist ja. op te bouwen. Oh. De helft van het bloed heeft hij zelf gegoten, dus uh, daar hoeven we niet al te enthousiast over te zijn. Mm -hmm. Maar ja, hij kan een land. Uh, maar u bent toch met hem ja? me eens dat hij redelijk goed nee. wordt. Nee? Ja, goed. Er zijn een aantal landen die, die nu langzaam beginnen te beseffen dat Kagame niet deugt. Kort geleden. Maar heel lang dachten ze van wel. Ja, het was ook, ook een soort van uh, pijn in de maag die ze hadden. omdat ze niet zoveel gedaan hadden tegen die slachting. En toen was er iemand die de boel rustig hield. En dat is dan wel handig om daar dan uh, in te berusten dat hij de boel regelt. Maar goed, ja, Kagame heeft een fantastische uh, uh, Kigali, de hoofdstad, opgebouwd uit het geld. En de grondstoffen die hij bij de buren heeft weggehaald. Nou ja, zo kan ik het ook. Maar ondertussen is de bevolking in de rest van Rwanda is beneden peil. Nou ja. Is hij populair in zijn eigen land? Nee. Ja, net, zo. net zoals Noord-Korea. Noord Daar staat ook iedereen te die man is hartstikke populair, hoor. Absoluut niet. Oh. Nee, Wim maar van de Volkskrant heeft zich totaal laten inpakken... en heeft 13 enthousiaste artikelen over Rwanda geschreven. Maar nee. dat hebben we uitgeplozen. Maar die man heeft zich echt helemaal laten inpakken. Het is zo ontzettend moeilijk om de waarheid over, over Rwanda te schrijven. Maar als u dat speelt, spreekt u misschien wel aan. Qua persvrijheid staan ze één plaats boven Noord-Korea. Hm. Nou, moet ik nog meer zeggen. <laughs> Ik weet niet wat het... Te... Nee, meneer Hovertijk, legt u ons nou eens uit wat u als advocaat eigenlijk doet? Want u bent natuurlijk een ongelooflijk groot kenner van Rwandese recht. Nee. Nee, natuurlijk niet. Het dus... bestaat ook niet. Oh. Nee, het Rwandese recht, dat, dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Dat is politiek. De, het rechtssysteem in, in Rwanda wordt geleid door de politiek. Dus de rechters die worden dan weliswaar opgeleid met veel... Geld betaald door de Nederlandse autoriteiten. Maar degene die bepaalt wat de uitspraken is bij dit soort politieke processen... is gewoon kagame. Dat roept ja. hij ook voortdurend in zijn krant en in zijn radio Maar wat moet u daar dan? Ik ben hier om te vertellen dat Nederland onmiddellijk moet ophouden met zijn geld daar naartoe toe te sturen en een rechtssysteem uh, in stand houden dat misbruikt wordt door iemand die daar politiek voordeel bij haalt ja. en die bovendien dus in Den Haag thuis hoort. Nou ja, dat lijkt me toch een nuttige functie ja. voor de advocaten en Want advocaten u, die minder nuttige dingen doen. Absoluut, maar u haalt het niet in uw hoofd om uh, op het vliegtuig te stappen en daarin in Rwanda dan dat dan geen pleidooi te nemen. Het is een Engels rechtssysteem, dus daar ben ik niet echt goed in. Er is een Engelse advocaat, uh, Ian Edwards, die daar heel goed werk doet. En zoveel mogelijk doet wat mogelijk is. Maar die zijn er nu. hij heeft er nu ook mee opgehouden. Zijn hotelkamer werd voortdurend overhoop gehaald. Zijn computer is gestolen en gehackt en van alles nog wat. Dus dat is echt Wild West. En het helaas is het zo dat onze toenmalige ambassadeur, meneer Makken... die uh, geloofde dat het allemaal fantastisch was. Ik heb dus op een gegeven moment ook bij het ANP moeten het rijmpje moeten achterlaten dat makkelijk ons land te kakken zet. Want het is echt heel erg jammer dat een heleboel... ook journalisten denken dat het daar geweldig goed is. Oh. Maar als je echt doorleest uh, in de rapporten die daarover geschreven zijn... dan zie je dat het een heel erg uh, gevaarlijk land is. Vooral ook voor de bewoners. Dat zullen ook dan toch organisaties, bijvoorbeeld Amnesty International... Absoluut. Uh, en waarom wordt daar dan gewoon niet even een conctie gemaakt... zodat je een behoorlijke tegenbeweging op gang krijgt en inderdaad met de Nederlandse autoriteiten over die ontwikkelingsgelden kan praten. Uh, nou, wij doen wat we kunnen doen. Ik, uh, ik heb geen balken en normsgeleiders, dus ik moet het ook maar een <lacht> beetje bijdoen. U bent de enige hier, hoor. <lacht> Ik dacht het al. Ja. Maar uh, om een aardig voorbeeld te geven hoe zij werken. De, de, de Rwandese autoriteiten weten heel goed uh, uh, zand in de ogen te strooien... door het oprichten van fake mensenrechtenorganisaties... zoals African Rights. Daar zit een zekere mevrouw Rakia Omar. Dat is gewoon een mevrouw die weliswaar een hele goede opleiding heeft gehad. Maar het ene rapport naar het andere rapport uh, uh, schrijft tegen... Uh, aanhangers van Victoire. En die zijn nu zelfs ook in Nederland in gevaar. Uh, want Nederland gelooft die rapporten. En die is nu bezig met de Nederlandse paspoorten van deze mensen... aan het intrekken op basis van deze valse rapporten. Waarvan wij ook bewijzen hebben dat die betaald worden... voor heel veel geld door de Rwandese regering. En dan denk ik ook mezelf, jongens, jongens, dat is jullie al zo vaak verteld. En dat gaat allemaal onder het motto die terrorisme-wetgeving. Nee, dit, dit gaat dan onder het motto uh, dat er mensen zijn die nog links hebben met de genocide in 1994. En dat ligt natuurlijk dan wel ook bij internationale wetgeving. Want als je meegedaan hebt aan een genocide, dan verjaart dat niet. En dan, dan hang je natuurlijk in de touwen. Alleen er worden nu opeens slachtpartijen naar boven gehaald... Die nooit hebben plaatsgevonden en die er opeens in 2008, 2009 worden gesignaleerd, alsof je in, in, in dit jaar nog een hunnebed in het centrum van Amsterdam vindt. Ik bedoel, het was al, toch al lang duidelijk geworden dat die slagpartijen hadden plaatsgevonden. Zeg, die, die uitspraak wordt nu keer op keer uitgesteld. Waarom dan eigenlijk? Om er om, ja. om gewoon maar in de gevangenis te houden? Is dat de bedoeling? Ja. Nee, omdat de uitspraak heeft een politiek effect. Uh, Kagame is bang voor de reacties, want het wordt levenslang. Dat is uh, onmiskenbaar. En hij is ook bezig een beetje te sonderen hoe men zal reageren. En ik heb begrepen van de, uh, mijn goede vriend hoogleraar Rijntjes... die overigens ook op de dodenlijst staat in Kergame in België. Die zegt, ja, ze wachten nu even om te kijken hoe het politiek valt... en dan maken ze een vonnis wat uh, waar ze mee voor de dag kunnen Heeft komen. Heeft zij veel aanhang? Heeft zij veel aanhang? Ja, absoluut. Ik denk dat uh, zij dat zullen ze niet op de muren schrijven... Maar uh, als zij, en dat is ook de angst van Kagame... als ze meedoet aan de verkiezingen... dan wint uh, ja. ze niet alleen maar omdat ze Hutu is... en dat de meerderheid heeft van de, van de bevolking van, van Rwanda... Ja. maar ook omdat zij gezien wordt als een echte democraat. Dus als zij veroordeeld wordt tot levenslang... dan breekt daar de pleuris uit? Nee, dat kan niet. Want uh, als u nagaat dat uh, andere politici uh, daar ook zelfs onthoofd worden... En, en, en, en journalisten door het hoofd geschoten... dat is niet echt een land waar je makkelijk de straat op kan. Nou, diepe zucht. Uh, uh, yeah, die ja, diepe zucht, ja. En u gaat, neem ik aan, tot nog wat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ben daar uh, kind aan huis. Yeah. En dan zeggen ze, ha, daar hebben we Hofdijk weer. Gaat u zitten, heeft u de koffie gehad. Nee, ze doen ook zo nu en dan wel dingen voor Victor. Op een gegeven moment moest ze naar het ziekenhuis en toen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen 24 uur dingen geregeld. Dus ze zijn ook niet zo slecht, maar ze moeten wel goed beseffen hoe we het daar echt is. Aan, uh, in elkaar steekt. Nou, aan u zal het niet liggen. U gaat er nog volgens mij stevig tegenaan. Uh, ik ben uh, nog wel even bezig, ja. ja. Dank voor uw komst, dank voor uw uitleg. U hoorde Jan Hofdijk, advocaten dus, van presidentskandidaat Victoire Ingabire. Bieren. ging dus over Rwanda met een behoorlijk onoverzichtelijke situatie. Eén ding is duidelijk, ze wacht in gevangenschap al een heel lang op dat uh, nou ja, er uitspraak gedaan wordt in die strafzaak. Uh, is er nou eigenlijk nog wel kandidaten officieel dan? Uh, nou, zij heeft de haar partij partij niet kunnen inschrijven. Dus, nee, dus ook uh, niet. Ik, ik neem aan nee. dat uh, ja, men weet wel wie zij is. Dus uh, als het regime uh, verandert, dan komt zij misschien zomaar van bo naar boven te rijden. Okay. Dank u wel voor uw uitleg. Zou ik het moeten afkondigen? En ik krijg een titel door en die staat niet op het lijstje. Ik heb echt geen idee wat het was. Iets met Reynolds en de Bombardiers. Maar dan houdt mijn kennis. Happy Jack heet het nummer. Oké, okay, we zijn er. <laughs> Aanstaande woensdag wordt in San Francisco... de langverwachte iPhone 5 gepresenteerd. Het nieuwe apparaat zal twee weken later in de Amerikaanse winkels liggen... en ongeveer rond 5 oktober... Volgen andere landen, waaronder Nederland en België. Precies op tijd voor Sinterklaas, denk ik dan. Uiteraard wordt er druk gespeculeerd over hoe deze nieuwste iPhone eruit ziet... en wat hij allemaal kan. Daar gaan we over praten met internetjournalist Francisco van Jolen. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen. Wie gaat die presentatie doen? Steve Jobs is er niet meer. Uh, Tim Cook, hè, zijn uh, opvolger. Oh, en is, uh, heeft hij al uh, laten zien dat hij... dat Ja, die, die heeft toch de laatste presentatie ook, ook al gedaan. En ja, dat is, het is geen Steve Jobs, maar het is een waardige opvolger. Het is net zoiets als leerling van Rembrandt. Het is geen Rembrandt. Ja, dat is een beetje hetzelfde. En waarom is dat in San Francisco? Is daar nog een speciale reden voor? Omdat ze altijd in Californië zitten, volgens mij. Ja, ik dacht dat het ja. in San Francisco was. Oké. Okay, maar een... geografisch ben ik niet zo goed ingesteld, <laughs> hoor. Moet ik zeggen. Ik ben meer van het internet. En maakt het maakt niet uit waar je bent. <laughs> nee. Goed, uh, hoe gaat er dingen uitzien? Uh, zien? Weet uh, je dat dat weet natuurlijk helemaal niemand. Want uh. dat is Apple. Dat is eigenlijk, het Kremlin is makkelijker te doorgronden zeg maar, vroeger dan, uh, dan Apple. Het is wel zo omdat het nu om grote producties gaat... dat er steeds meer uitlekt. Hè. Het gaat om uh, de hele grote aantallen. Dus het staat vrijwel... Het is, het is, ik, ik zeg alles onder voorbehoud. Het kan allemaal anders zijn. Ja. Dus misschien is die roze en rond, je weet het niet. Maar um, het, waar het me vanuit gaat... is dat hij een langer scherm heeft. Een centimeter langer, ongeveer een halve inch. En dat, die, uh, dat betekent dat je uh, de films, het eigenlijk het filmformaat, het breedbeeldformaat. Uh, breed, breed wat we al kennen van de televisie. daar is hij dan ook nu gelijk mee. Want de iPhones zijn nog niet gelijk mee. En dat trekken ze dus op. En er zou een nieuwe connector in zitten. Dat is dat dingetje waar je. Ja, waar je iPhone met de computer mee verbindt. Dan zou je denken: van nou, wat is dat nou voor raar? Maar er zit nu ja. je hebt nu zo'n 30-pins dingetje. En dat zou dan een 8-pins dingetje worden. Is niet zo belangrijk, behalve dan dat iedereen natuurlijk nieuwe dingetjes moet kopen. Nieuwe connectors. Ja. Als jij zo'n ah, dingetje hebt van. Daar zetten wij mijn iPhone in, want dan heb ik door mijn hele huis uh, muziek of zoiets dergelijks. Mm -hmm. hè? Leuke dingetjes. Nou, dan moet je of een adaptertje straks gaan kopen. Staat leuk in je huiskamer. Of je moet toch een heel nieuw toestel kopen. Dus dat is uh, goed voor de economie, zullen we maar zeggen. Hoe lukt het ze nou om inderdaad die dingen toch eigenlijk... en dat is in het verleden ook vaak goed gelukt... om dat stil te houden? Want het wordt geproduceerd, het wordt getekend, het wordt gedaan. Er is al maandenlang zijn ze met een productie in China bezig. Hoe hou je dat stil? Intimidatie. Dat is het gewoon, het is, het is de hel op aarde. Ik, uh, als je iets doet wat Apple niet bevalt... Ja, dan is het afgelopen en voorbij. Dus je, kunt met, je kan met Apple werken als jij je niet aan de Apple-richtlijnen houdt. Hè, je moet allemaal contracten tekenen, echt. Dat je vader en moeder vermoord worden op het moment dat jij je mond open doet. Dat soort dingen staan er bij wijze van spreken in. En op het moment dat jij uh, iets doet wat Apple niet bevalt, is het met je afgelopen. Ik sprak toevallig een Nederlandse jongen een keer. Die werkt voor uh, een, uh, een Apple-site. En die hadden een keer een, uh, een dingetje geschreven wat Apple niet bevalt. Hup, gelijk alle persuitnodigingen ingetrokken. Er mocht dus nergens meer komen. En dat met veel, veel moeite konden ze dat weer ongedaan maken. Apple is gewoon... Ja, ze produceren de, app, de iPhones in China. En zeg maar China ze is een verlichte ja. democratie vergeleken bij dat bedrijf. Ja, maar ik, ik, ik begreep toch dat zeker 30.000 mensen of zo aan... De, ze hebben studenten van de ja, universiteit o, dat is gehaald idee, maar om, kijk, om nee, maar te produceren. Nee, maar dat, is, dat, dat zijn twee andere dingen. Hè. We, oh. hebben, uh, we hebben Apple. Nou, dat is een bedrijf. Uh, wat hebben ze? In de Verenigde van 40.000 mensen werken. Um, en je hebt... De iPhone die gemaakt wordt. Maar dat die wordt gemaakt. gemaakt in fabrieken die helemaal niet van Apple zijn. Nee. Die Fox zijn van Foxconn. Fox ja. ja, nou Zo'n fabriek, daar werken twee, 300.000 mensen. Uh, en dat zijn gewoon uh, ja, dat zijn kazernes. Uh, dus dat zijn, uh, daar, daar mensen wonen, slapen dat, daar. Dat kunnen ze zo beveiligen dat ook daar de informatie niet naar buiten komt. Ja. Want, maar, maar dat... die, want die mensen hebben het apparaat in, in, in je, hun handen. Zoals je weet, die fabrieken staan in China. En als China nou ergens goed in is dan is het wel om te zorgen dat mensen dingen niet vertellen... Die je, die nou, maar waarvan men niet wil dat ze verteld worden. Maar ook dat wordt in China een heel stuk lastiger. Of ja, dan? nou, dus er lekken nu ook wel steeds meer details uit wat ik in het begin zei. Mm -hmm. Maar het is nog steeds wel, en het is inderdaad, nu gaat weer het gerucht... dat er, eh, wat was het, eh, tienduizenden studenten min of meer gedwongen worden. Eh, dus gezegd van, joh, wil jij eh, je cijfers halen? Dan moet je even nu de komende week in die fabriek gaan werken. Met medeweten en, van die onderwijsinstellingen, begreep ik. Ja. Die werken ja. daar aan mee. Ja. Dus je, maar Dat zou je toch zo langzamerhand zeggen: dat zou Apple schaden. Maar nee, ze dit hebben, soort praktijken. Het, he? het is een beetje een teflonbedrijf, zeg maar. Het valt allemaal van ze af. Uh, het is uh, heel grappig. Dat, tenminste grappig, wat je maar grappig noemt. Maar de, de Apple-fans zijn over het algemeen toch wel redelijk uh, bewuste mensen. Uh, uh, eten waarschijnlijk biologisch, of wijze van spreken. Of, uh, zei, dat, Vinden daar voor uh, van. Ja, er zijn bewuste mensen. En uh, progressief, of wat dan ook? Zie je vaak. Mm -hmm. En uh, ja, bij dit soort dingen op television. Ze eten geen plofkip, maar ze kopen wel ja. de nieuwe iPhone 5. Ja. Ja. Terwijl ze hoor weten. ik zelf dat... ook te hoor. Ik eet ook geen plofkip. En ik koop waarschijnlijk toch de nieuwe iPhone 5. Ja, het is heel raar. Het is uh, noem het lekker inconsequent. Of het is toch. Uh, wat wil je meer? Ja. Nee, maar heb ze je... het boven geweten? Ja, want je zou je ook voor, voor kunnen stellen dat er een, een beweging opstaat uh, die hier tegen in het geweer komt. En ja, zegt: nou... boycotten uh, Apple. Want uh, ze. Nou ja, dan moet er gezegd worden: kijk, um, ik, ik ga Apple niet verdedigen, maar het is wel zo dat Apple iedere keer als ze erop aangesproken worden, grijpen ze ook in. Dat bedrijf waar zij zaken mee doen, dat is ook ongeveer. Het een van de weinige bedrijven waar ze mee zaken mee kunnen doen. Want alleen die kunnen dat zo maken. Je moet je ook voorstellen, dat is een hele rare situatie. Apple maakt natuurlijk helemaal geen iPhones. Het staat ook op de achterkant van de iPhone. Ontworpen in Californië. Gemaakt in China. Het ontworpen deel is Apple. Het gemaakte deel is een heel ander maar bedrijf. Als fabrikant ben je toch verantwoordelijk voor de situatie in de bedrijven, Of was het maar simpelweg alle kinderarbeid, dingen enzovoort. Daar zijn bedrijven verantwoordelijk voor. Ja. Die worden daar ook op aangesproken. Ja. Dus als er, want dat schijnt toch te gebeuren, een behoorlijke zelfmoordgolf daar bij Foxcom plaatsvindt, dan, dan, en dan word, word, kan daar wat, je daar toch op aangesproken ja, en dan worden. En dan wordt daar weer wat aan gedaan. Dan wordt er, wordt er, ja, het is net zoals met kinderarbeid, dat duikt ook iedere keer op. Dan blijkt H&M, die neemt ook maatregelen. En dan toch blijkt er weer een fabriek te zijn waar het niet deugt. En dan worden er weer nieuwe maatregelen genomen. Wat is dit bedrijf, Foxconn, waar we het over hebben, nu aan het doen? Uh, die is, uh, zijn, uh, China wordt lastig, want China gaat te veel letten op de arbeidsomstandigheden. Dus ze zijn het nu aan het verplaatsen naar Indonesië. De oh, fabrieken. Oh, Chi China zelf, die fabrieken. Ja, daar zet je China onder druk. En dan gaat dat bedrijf gaat gewoon naar. En ze hebben ook fabrieken in Brazilië en naar Mexico. Het is een soort. Ja, uh, uh, je probeert ze te pakken. Zo'n boef die is voortdurend op de vlucht. En op het moment dat hem ergens te lastig wordt. De salarissen gaan in China omhoog. Nou, hup, dan gaat hij naar Indonesië. En begint het hele verhaal weer overnieuw. Ja, maar dit zijn geen, geen, geen kleine dingetjes die je dan moet verplaatsen. Want het is ook nog een hoogtechnologisch gedoe. Ja. Het is niet alleen maar een beetje solderen. Nee, dat is niet een beetje solderen, sterker nog. Nee, je moet een, je, het gaat niet makkelijk. Maar dit, ja, dit zijn een, een fabriek met een paar honderdduizend mensen... is ook niet gemakkelijk. Even een, een andere kwestie. Uh, eigendoms. Ja, iPhone 5, ja. Nee, nee, nee, nee niet eigendoms. Nee. Nee, Wil je nog wat alles... dingen weten die erin zitten? Of niet? Nee. Nee. Nieuwe dingen? Er zit hele aardige dingen in. Nee, we waren, ik was ja, dat we nog even bij hoor. de connector, mag ik ja. gewoon even vertellen. He, wat de Siri dat wordt uitgebreid en dat gaat nu steeds belangrijker. Siri dat is dat die is mevrouw een... die je helpt en nu alleen nog in het mevrouw, Engels verkrijgbaar. Meneer, ja, die naar je luistert en die uh, eigenlijk praat je dan mm -hmm. tegen je iPhone ja. om hem dingen te laten doen. En dat is misschien toch wel bijzonder. Hè? De telefoon wordt steeds minder belangrijk. Een iPhone gebruik je, je eigenlijk niet meer om te bellen sommige mensen nog wel, zeg de 50-plus groep, die, die zit nog te bellen. Maar andere mensen die doen daar steeds andere dingen mee. En de grap is dat je eigenlijk alleen nog maar tegen je iPhone praat... om hem opdrachten te geven om andere dingen te gaan doen. Nou, wat hierin zit, en dat zit niet in je iPhone, maar in het nieuwe besturingssysteem... Uh, dat je bijvoorbeeld apps kan starten. Dus dan kan je zeggen, ik wil het weer, en dan start hij het weer op. Ja. Of uh, je kan zeggen uh, dat hij je mail moet checken, of dat soort dingen. En dan... Uh, de truc daarvan is dat je hem in de auto kan gebruiken. Want dat is eigenlijk een van de grootste zorgen... die er op het ogenblik heersen. Uh, door de opkomst van de smartphone... door de, de iPhone, maar andere smartphone ook. Mensen zitten in de auto en zitten met dat ding te spelen. En niet zo'n klein beetje ook. Dat is het nieuwe zeg maar rijden onder invloed. Meneer Van Jolie, u heeft mij een keer gedemonstreerd... het uh, begrip Siri. En daar was steeds de vraag... Siri, would you please tell me a dirty story? En uiteindelijk, ik geloof dat we een half uur verder waren... Uh, gaf ze toch te kennen dat dat niet tot haar mogelijkheden behoort. Nee. Nou, ze vertelt wel uh, uh, een... Uh, dat is ongeveer ze, wat de mensen ermee doen? Nee, de, je, kan, je, kan, je kan er alles mee vragen. Ik bedoel, dit is uh, wat je met Siri kan. Nee hoor, je kan tegen Siri zeggen... Uh, ik ga nu naar huis, wil je me dan herinneren... dat ik Peter even bel als ik thuis kom? En dan houdt het systeem in de gaten dat je thuis arriveert... en dan zegt hij van, nu moet je even Peter bellen. Dat is de... de bedoel, dit bedoel, het is eigenlijk gewoon alles... een soort ideale... Wanneer butler. komt het in Nederland eigenlijk? Want dat is al een tijdje aangekondigd. Oktober? De, de, de Nederlandse versier, weet ik niet. Oh. Uh, dan even kijken wat er nog meer... Oh ja, pasboeken, ook leuk wat erin zit, waarschijnlijk. Uh, de, de, waar ze mee bezig zijn, is... Uh... Jij hebt er nu een, een, een portefeuille met allemaal pasjes erin voor Jan en alleman. Nou, het zou toch mooi zijn als je die allemaal in je iPhone kan stoppen en dat hij dat ook zelf weet. Dus dat je niet meer hoeft te zoeken. Jij staat bij die bekende supermarkt met van die leuke acties altijd bij de kassa. Je pakt je iPhone en hup, daar staat je bonuskaart al automatisch op het scherm. Dus je hoeft niet te gaan zoeken van ja. waar heb ik mijn bonuskaart? Hij weet dat je in Albert Heijn bent. En toont je bonuskaart. Dus en je gaat je naar de bank, dan weet hij dat hij je bankpasje moet laten zien. Dus hè, dan kan je dat zo in laten scannen bijvoorbeeld. De, dat zit erin. Waarschijnlijk zit er, dat vermoedt men misschien, uh, betalingsmethodes in nieuwe betaling. Dat je gewoon je iPhone langs de kassa haalt en dan heb je betaald. Uh, als ze dat voor elkaar krijgen, dan hebben ze een gouden koe in handen. Toch? Ja, er wordt er over gespeculeerd of er nog een, een streaming muziekdienst in... a so Spotify Spotify zit. Want uh, Apple heeft natuurlijk problemen probleem met iTunes. Uh, dat wordt, begint steeds meer achterhaald te worden. Dingetjes kopen of zo. En je neemt gewoon een abonnement... en dan heb je alle muziek die je wil hebben... Uh, televisieprogramma's koop je ook niet los. Hè. Daar kijk je ook gewoon tv naar. Uh, dus waarom zou je dat niet met muziek doen? Nou, dat, is, dat, dat zijn een paar dingen die genoemd worden die erin zitten. Ja, ik, ik zei net eigendom. dat ging over die rechtszaak van Bruce Willis. Die wilde zijn iTunes bibliotheek nalaten aan zijn kinderen. Maar dat scheen niet te kunnen. Omdat het uiteindelijk niet zijn eigen... Zijn eigendom. Ja, is... dat is, is, is een beetje een verzonnen verhaal door de Sun. De Sun is een Britse kwaliteitstabloid, zal ik maar zeggen. Die, die verzint nogal als vaker verhalen. Is... En dit ja. hadden ze ook uh, dat hadden ze een beetje verkeerd begrepen. Volgens oh. de vrouw van Bruce Willis die heeft het ontkend. Maar waar gaat het eigenlijk om? Bruce Willis heeft een hele collectie van muziek, zoals iedereen. Nou, stel Bruce Willis, ook al heet hij John McLean, uh, ook hij gaat een keer dood. En dan zou hij toch zijn muziekcollectie mm -hmm. na willen laten aan zijn kinderen. En dat kan niet, want ja die muziek is niet van jou, die is van Apple. En uh, dat is op zich, laat dat zien wat voor problemen je hebt. Met Spotify geldt hetzelfde voor als jij Spotify abonnement opzegt. Ja, er is, geen, er is er geen muziek meer. En dat gaat eigenlijk verder dan je denkt. Want wij roepen dat over, dat gaat over intellectuele rechten. Maar uh, deze week werd bekend dat Apple een nieuw patent heeft ingediend. Ik zei al eerder, mm. Apple verzint eigenlijk alleen nog maar dingen... En in China worden ze gemaakt. Dus wat is, wat is Apple aan het doen? Dingen aan het verzinnen. En vervolgens maakt iemand anders dat. Nou, wat hebben ze verzonnen en waar hebben ze patent op aangevraagd? Dat, op een systeem waarbij ze draadloos in staat zijn... dingen op je iPhone uit te zetten. Dus bijvoorbeeld, denk aan je camera. He, jij gaat ergens naar binnen en hup, je camera doet het niet meer. Waar zou dat bijvoorbeeld kunnen? Nou, in een bioscoop, in een sportschool... Uh, bij demonstraties wordt er zelfs genoemd. Voetbalwedstrijden. Maar je kan je ook voorstellen dat je zegt: van, Je kan niet meer bellen. Of je kan geen sms'jes meer versturen. Of, uh, en uh, er wordt gezegd: hè, van, uh, Hoe gaat dat nou werken? Nou, je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld op, op, op, op een gegeven moment de overheid dat verplicht stelt. Hè, van zeg van: Dit moet erin zitten. zodat wij die iPhones of telefoons uit kunnen zetten. op het moment dat er een politieactie is. of op het moment dat mm -hmm. dit is. En dan kan je je afvragen. Die telefoon is van jou, denk je. Maar er is dus iemand anders die daar de controle over heeft. Is die telefoon nog wel van jou? Of ja, is die telefoon ook een dienst die je koopt... waar je eigenlijk niet zoveel meer over Dit te zeggen hebt? Dit is toch wel ernstig, hoor. Nou, het is, ik weet niet meteen of je het als ernstig moet noemen. Het is een gevolg van een andere manier waarop de samenleving in elkaar zit. Zonder dat mensen zich dat realiseren. Jij luistert naar muziek op je iPhone... en ergens in je achterhoofd denk je dan nog steeds... dat je naar een LP zit te luisteren waarschijnlijk. He? Dat is jouw beeld van muziek. Jouw het ook een beetje. Zo het geen 78-toerenplaat is. Maar die tijd is voorbij. Ja. Dus je koopt ja dingetjes... en jouw die zijn niet van ook, jou. Jouw tijd is ook voorbij. Ja, nu, zo gaat het even. in Dank je wel. Dank je wel, internationalist Francisco van Jolen. Het ging onder andere over de iPhone 5... die dus woensdag in San Francisco gepresenteerd wordt. Dank je wel. Een deels verlamde Britse vrouw is vanaf deze week... de eerste mens die een speciaal robotpak gebruikt... om zich in het dagelijks leven voor te kunnen bewegen. Het zogenaamde exoskelet werd tot nu toe vooral gebruikt... bij revalidatietherapieën... om patiënten na een ongeluk weer te leren lopen. Die Britse vrouw, Claire Thomas... had al ruime ervaring met robotpakken opgedaan. Want in mei van dit jaar liep ze in 17 dagen de Marathon van Londen. Thomas heeft een dwarslezie die ze in 2007 opliep nadat ze met haar paard ten val kwam. En over die exoskeletten gaan we praten met Frans van der Helm, hoogleraar Biomegatronica. Zo heet dat zo? Ja, klopt. Juist. Aan de TU Delft. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Het uh, is een hele bijzondere mijlpaal natuurlijk dat die vrouw weer kan lopen. Uh, op zich wel, het is natuurlijk gewoon een, uh, de exoskeletten die gaan uh, heel snel nu vooruit, met name mm -hmm. door de verbeteringen in de motoren die uh, sneller worden. En kan de ze werkelijk wielopen? Het is natuurlijk eigenlijk een soort, ja, ze noemen het een wearable robot, een draagbare robot, het is eigenlijk een robotpak wat ze aan heeft. Dit robotpak verzorgt de energie, de motoren daar die, die sturen de benen aan en er zitten hele slimme controllers achter die ervoor zorgen dat de benen naar voren uh, gebracht worden. Dus ja, zij kan ermee dan, lopen. wel, dat, dat pakt dan of, le, of zij zelf? Uh, dat bepaalt ze uiteindelijk zelf. Er zitten okay. sensoren op de romp. En die okay. meten eigenlijk de, de stand van de romp. En als ze dus de romp iets naar voren brengt. dan is dat het zijn om de benen naar okay. voren te brengen. Dus net een soort als de secway die we natuurlijk allemaal kennen ja, ja. van de politie. die rondrijdt op de, de ding. Dat werkt eigenlijk op ja. dezelfde segwe, manier. Dat is een soort stepje hè? dat automatisch. Ja, uh... ja die ja. automatisch jezelf balanceert. En dit is eigenlijk ja. hetzelfde. Dus je hebt zelf de controle wanneer jij jouw voeten naar voren wil. Brengen en op die manier kun je inderdaad zelf die loopbeweging. Eh, dus dat moet je aansturen. echt heel erg aanleren. Uh, het schijnt dat je het echt in een uur uh, leert. Het oh. is toch wel heel ja. natuurlijk. Daar wordt natuurlijk wel goed over nagedacht... dat het inderdaad heel erg natuurlijk aanvoelt voor die mensen om dus dat te doen. En je hoeft het niet echt te trainen. Het systeem zelf... Ja, je Doe moet het gaan. wel zelf stabiliseren. Dat is natuurlijk het andere. Het, het brengt alleen je been naar voren. Dat been gaat natuurlijk een keer op de grond staan. Maar ze hebben altijd krukken nodig om dus uh, te kunnen stabiliseren. Toch dus het wel. doet niks aan de stabiliteit eigenlijk. En uh, is dat zwaar, zo'n pak? Het uh, pak is uh, het tegen de 20 kilo, omdat natuurlijk met name de motoren, uh, die zijn ja. zwaar en die moeten dus veel energie leveren. Je moet dus rekenen dat als je zelf een pak aan zou trekken van 20 kilo en je moet het zelf voortbewegen, is dat enorm, vergt het enorm veel energie. Ja. En daarvoor heb je motoren nodig, sterke motoren, die dus in staat zijn om dat, uh, zeg maar die benen en dat pak ook te dragen. Aan de telefoon hebben we Mark de Hond, presentator van het KRO-programma De Rekenkamer. Hij is ook rolstoelbasketballer. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt gistermiddag nog een Amerikaans exoskelet gedragen, hè? Ja, een exo. Is dat fantastisch? Is het bijzonder? Um, nou, voor mij is het niet heel bijzonder om... Uh, ik ben een drasleesje, maar ik ben altijd uh, blijven proberen te lopen. Ik, kan, uh, ik heb zelf een soort spasme waardoor, uh, waardoor ik als ik daar geen pilletjes tegen inneem, dan ben ik zo stijf dat ik zelf ook kan staan en dan kan ik ook wel een paar soort stapjes zetten. Dus uh, voor mij is het niet heel erg bijzonder om weer even 1,90 meter te zijn. Uh, maar uh, dat exoskelet maakt het lo lopen wel een stuk uh, makkelijker. Uh, en het, ja, dus het is wel leuk om, uh, om daar een uh, stukje in te lopen. En toevallig zijn ze, zijn ze nu uh, weer even een paar dagen in Nederland. Er is nog geen Nederlands exoskelet, maar uh, daar zijn ze wel mee bezig en nu, uh, nu zijn ze dat een beetje aan het uitproberen. En uh, is hij weer voor een paar dagen in Nederland en mocht ik er weer in lopen. Dus dat, ja, dat is hartstikke fijn. Hè, en kan je dan stoepje op, stoepje af? Of is het echt werkelijk alleen in een gymzaal rechtdoor? Nou, dit Amerikaanse exoskelet is echt inderdaad alleen voor revalidatietraining. En dan is het om, uh, om uh, een stuk rechtdoor te lopen. Dus ik loop dan in een... Uh... In een uh, sporthal loop ik uh, een stuk rechtdoor en dan draai ik om en dan loop ik weer een stuk rechtdoor. Dus het is, uh, het is nog niet uh, handig om... Uh, ik kan het nog niet uh, kopen en het in plaats van mijn rolstoel gebruiken. Dus, uh, uh, maar dat kan, kan die Engelse dame dus blijkbaar wel met het, uh, het Israëlische uh, exoskelet. Uh, het lijkt mij nog een beetje onpraktisch. Ik, ik vind... Uh, uh, ik merk hoe goed de uitvinding van de rolstoel eigenlijk is. Hoe makkelijk, uh, hoe makkelijk ik met de rolstoel overal kan komen. Ja, meneer Van der Helm. Uh, er wordt u al gesproken over een Amerikaans exo exoskelet. Een Israëli's. Uh, u bent bezig met de Nederlandse versie. Waarom uh, zijn er toch zoveel verschillende soorten? Waarom werken ze daar niet gewoon met z'n allen aan? Uh, nou, gedeelte natuurlijk. Omdat ieder daar zijn eigen ideeën in heeft. Uh, wat daar beter is in de aansturing. We zijn in Nederland vanuit... Technische Universiteit Delft samen de Universiteit Twente bezig met de ontwikkeling van een eigen robotpak. Wat uh, is er bijzonder aan jullie pak? Uh, de doelstelling daarvan is vooral dat het meer stabiliteit brengt. Dus dat eigenlijk uiteindelijk dat je geen krukken nodig hebt om te stabiliseren. Dat het pak zelf nadenkt waar het de voet moet plaatsen. Om te zorgen dat je dus een stabiel looppatroon hebt. En dat... hoe hou je die stabiliteit er dan in? Want het is lastig natuurlijk, al of niet rechts of links omvallen. Ja, dat moet je natuurlijk gedeeltelijk zelf aansturen. We denken daar zelf van vooral vanuit de armen beweging. De, de benen aansturen, maar dat uiteindelijk de voetplaatsing zelf... dus of je dat een klein beetje meer naar links of naar rechts of wat verder naar voren... is natuurlijk erg belangrijk voor de stabiliteit van je looppatroon. Dat je dat dus zeg maar door het pak zelf laat regelen. Dat hij gewoon heel snel uitrekent wat de beste plek is voor, voor om je voet neer te zetten... zodat je stabiel kunt blijven lopen. En ik begrijp dat jullie ook werken met een bepaald veersysteem... Ja, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een ander soort pak. We bouwen er oh. twee. Eén daarvan is dus echt voor mensen met een dwarslesie... die dus zelf helemaal geen enkele spieractiviteit hebben. Maar we bouwen ook een pak voor mensen die zeg maar, spierzwakte hebben. Dus moet je denken aan ouderen, mensen met spierziekten... Die zeg maar ongeveer 70% capaciteit hebben. En daar probeer je dus door middel van veersystemen eigenlijk een energetisch veel zuiniger pak te maken, waarbij de energie opslaat en weer gebruikt. En daardoor kun je eigenlijk ja, bij die patiënten net zo'n 30% extra energie toevoegen, dat ze dus of ge, ja, hergebruiken. zodanig dat ze weer kunnen lopen. Dat zou misschien uh, voor het markt de Hond dan een beter pak zijn. Uh, dat die ook nog een heel veel. beetje zou kunnen, kan. maar als ik dus hoor dat hij spasmen heeft en, en vooral heel stijve benen, dan is dat niet zo erg geschikt. Want dan zou je dus inderdaad heel voor kracht moeten brengen om die benen toch te gaan bewegen. Ja. Dit gaat dus vooral over mensen die dus nog wel soepele benen hebben... ...die dus wel die loopbeweging nog goed kunnen maken. Dus Misschien het is niet zoiets Mark, als je vragen. vragen. Maar Mark, wat zou jij nog willen van zo'n pak? Uh, nou, die spasme, dat, uh, dat is als ik geen pilletjes daartegen inneem... Ja. ...en dat, dat, is, dat doe ik dus eigenlijk niet. Want uh, uh, Dus, dus ik, heb, ik heb normaal gesproken, zoals gisteren, heb ik gewoon rustige benen... ...waardoor ik in dat exoskelet uh, echt dat, dat pak kan laten lopen... Uh, ik, ben, ik, ik heb me gewoon bij neergelegd. Ik heb geaccepteerd dat, dat uh, voor mij uh, de rolstoel echt uh, op dit moment het meest praktisch is. Maar als er op een gegeven moment een heel licht pak komt, wat ook nog betaalbaar is, uh, waarmee, uh, waarmee het makkelijker, waarmee het heel makkelijk wordt om te staan. En ik kan daar ook mee auto in en auto uit, want uh, daar moet je ook nog aan denken. Uh, dat ik dan gewoon, uh, ja, uh, ik kan me best voorstellen over tien jaar dat ze we daar weer een hele stap mee verder zijn. En dat ik dan naast dat ik de rolstoel heb... dat ik dan ook af en toe uh, uh, uh, ja, een stukje kan lopen of op een feestje ermee kan staan. Ja, ik sta er open voor en ik vind dat heel interessant. En ik ben blij dat er op zoveel plekken daar geld in geïnvesteerd wordt. En dat is heel gaaf dat ze daar nu in Nederland ook mee bezig zijn. Dus dat is, dat is gewoon heel fijn om te horen uh, dat, dat, er, ja, uh, dat, dat, dat er mogelijkheden zijn in de toekomst. Dus dat is, uh, dat is spannend. Een peperduur proces, meneer Van der Helm, om het uh, voorlopig voor elkaar te krijgen. Het is, de ontwikkeling daarvan is heel duur. Daar moet met name ook van subsidiegeld tussen projecten gefinancierd worden. Er, er zelf ook vanuit Europese projecten gefinancierd. Ja, uiteindelijk is het goed dat er, een, er, zijn nu twee bedrijven... die zijn bezig met dit proces om ze echt op de markt te brengen. Dus dat Amerikaanse systeem en het Israëlische systeem. Ja, daar werkt concurrentie toch ook wel een beetje goed. Want dan zal in ieder geval de prijs, zodra er dus wat grotere aantallen geproduceerd worden... zal de prijs waarschijnlijk gaan dalen. En moet de, dat geld, moet dat dan betaald worden door de uh, patiënt zelf? Of is dat toch uiteindelijk een verzekeraarskwestie. Nou, ja, daar ga ik eigenlijk niet over. Maar het lijkt me uiteindelijk natuurlijk toch ook wel een soort verzekeraarskwestie natuurlijk. Het is natuurlijk uh, ja, toch een, een hulpmiddel voor de, voor de patiënt natuurlijk. Hartelijk dank voor uw uitleg. En veel succes bij uw buitengewoon lastige werk, lijkt mij. U hoorde uh, Biomegatronica, uh, hoogleraar Frans van der Helm. Het ging dus over de mogelijkheden van exoskelet. En u hoorde ook ervaringsdeskundige Mark Tant. Zometeen na 10 uur zijn we weer bij u terug met Grupo Sp Sportivo, een antwoord op de vraag hoe de oudheid ons vormde. Afgestopte preparaten op sterk water en Ingrid Hogevorst met de boekenrubriek. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Wint de NTR Radioprijs 2012. Red Race. Vanavond van kwart over zes tot zeven. Proficiat. De ontknoping. Je bent er helemaal klaar voor. De uitreiking van de NTR Radioprijs voor jong talent uit Nederland en België. Je hebt helemaal geen idee wat er kan gebeuren. Vanavond vanaf kwart over zes. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja?